Half uur. Jobbehoots met het NOS-journaal. Connie Palme heeft ratuurprijs gewonnen. Dat maakte juryvoorzitter Dick Benschop bekend in Amsterdam. Andere genomineerden waren Thomas Verbocht, Joker van Leeuwen, P.F. Tomeese, Inge Schilperhoort en Alex Bogers. Connie Palme krijgt een bronzen legpenning en 50.000 euro. De Eurolanden lijken bereid om Griekenland te helpen met schuldverlichting. De Grieken hebben bezuinigd en hervormd. De rest van Europa moet nu zijn beloftes nakomen, zegt Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem. In de praktijk komt dat neer op lagere rentes voor uitstaande leningen. Alleen Duitsland verzet zich nog. Dijsselbloem benadrukt dat het niet gaat om het kwijtschelden van schulden. Over twee weken neemt de Eurogroep een besluit over schuldverlichting voor de Grieken. De studielening moet voor studenten uit arme gezinnen weer veranderen in een schenking. Dat zegt kinderombudsman Margriet Kalverboer. Volgens haar is dat een van de maatregelen die nodig zijn om kinderen uit arme gezinnen een betere toekomst te geven. Kalverboer reageert op nieuwe cijfers van het CBS, waaruit blijkt dat bijna 1 op de 8 kinderen in Nederland opgroeit in een gezin met een laag inkomen. Ze is geschokken van dat cijfer. Premier Nutley van de Canadese provincie Alberta gaat naar Fort McMurray, de stad die zwaar is getroffen door bosbranden. Samen met de burgemeester gaat ze bekijken hoe de stad eraan toe is. Zo'n 1600 huizen en andere gebouwen zijn door de branden verwoest. Inmiddels maakt de provincie Alberta plannen voor de terugkeer van de 80.000 geëvacueerde inwoners. Hoogleraar Turkse talen en culturen Erik Jan Zurger geeft een hoge Turkse onderscheiding terug. Hij doet het uit protest tegen wat hij noemt het dictatoriale wanbeleid van president Erdogan. Zugge kreeg de onderscheiding in 2005. Hij zegt in een opiniestuk in de NRC dat Turkije in de afgelopen jaren alleen maar verder is komen af te staan van Europa. Het weer vannacht licht tot half bewolkt. Morgen opnieuw zonnig, alleen in het zuiden in de ochtend en avond kans op een bui. Verder overal droog, temperatuur rond 24 graden. Woensdag meer kans op buien, maar de temperatuur blijft boven de 20 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort is zin in ZFN.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 See oh. deiner majestät auf den stufen vor deinem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 Yeah. Uh -oh.